12 uur. Het NOS Journaal. Miesel al Thomasen. Goedemiddag. Marco Kroon vrijgesproken van drugsbezit. Productie Toyota eind dit jaar weer normaal en oud-voetbaltrainer Wiel Kurver overleden. Het weer zonnig. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden aan zee tot 26 in binnenland. Er ontstaan stapelwolken. Later vanmiddag kan in het zuiden plaatselijk een bui vallen. Morgen opnieuw zonnig en warm. En ook tijdens de paasdagen blijft het zonnig. Drager is hij van de militaire Willemsorde, Marco Kroon. Hij is vrijgesproken van drugsbezit. De militaire kamer van de rechtbank heeft Kroon wel een boete opgelegd... voor het bezitten en doorgeven van stroomstootwapens. De militaire kamer spreekt verdachte vrij van het drugsbezit... en veroordeelt verdachte voor het bezit en doorleveren van stroomstootwapens... tot de betaling van een geldboete van 750 euro... en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met 40 dagen vervangende hechtenis... en met een proeftijd van 2 jaar. Mino Remmers bij de rechtbank in Arnhem. Mino, hoe reageerde Kroon op de uitspraak? Ja, in eerste instantie bleef hij vrij cool kijken. Dat heeft hij tijdens alle zittingdagen ook gedaan. Wat dat betreft, Kroon is natuurlijk wel wat gewend. Is ook verhoortechnieken gewend. Maar na afloop zag ik toch wel uh, een, een, een tevreden Kroon. Iemand die toch iets van zich af voelt vallen. Hij heeft wel gezegd meteen na afloop ja, ik ben vooral in de media neergezet als een drugscrimineel. Uh, justitie heeft mij flink aangepakt, uh, door het slijk gehaald. Uh, maar wat dat betreft is er nu toch een grote opluchting. En hij zei er ook nog iets belangrijks over, namelijk. Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat ik waarschijnlijk 4 mei Onze majesteit weer recht in de ogen kan kijken. En uh, wat ik altijd al heb gezegd, ik heb haar vertrouwen niet beschaamd. En dan ben ik blij dat, ik dat, dat het nu drie rechters zijn geweest... die dat uh, uiteindelijk voor uh, heel Nederland hebben uitgezocht... en de uitspraak hebben uh, gedaan. Zodat ik de majesteit gewoon recht uh, in haar ogen kan aankijken. Nou, en dat is natuurlijk al heel binnenkort dodenrenking 4 mei aanstaande. Uh, dan uh, heeft Kroon daar een, ja, een, een, een rol te vervullen. Dan zal hij erbij zijn. En dus dan zal hij wellicht inderdaad uh, de majesteit in de ogen kunnen kijken. Het was een enorme zaak. Maar kunnen we nou concluderen dat het allemaal met een sisser is afgelopen? Nou, het begon natuurlijk uh, meer dan een jaar geleden met een anonieme tip. Daarop is onderzoek groen gestart. Dat betekent dat er observatieteams zijn bezig geweest. Er is met een camera gericht op het café gewerkt. Er zijn uh, zakjes, huisvelzakjes uit vuilnisbakken gehaald voor het café. En er zijn telefoontaps geweest. SMS-verkeer is afgeluisterd. Kortom een volledig groot onderzoek. En er werd later ook over geschreven dat het toch ook zou gaan om de handel in verdovende middelen. Het ging om, om behoorlijke hoeveelheden. De aanwijzingen waren allemaal heel serieus maar tijdens de zittingen bleef daar eigenlijk heel erg weinig van over... behalve dan sms'jes en telefoonverkeer... waarin het ging over iets lekkers wat dan nog boven zou liggen... of heb je nog iets voor me klaar liggen. Maar de sporen op de borstharen van Marco Kroon... die zijn onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut... de jas, de broek... ja, er kunnen allerlei andere scenario's zijn... waarom daar uh, die, die, ja, die sporen op, op zijn uh, gevonden. Grote vraag is natuurlijk... Of, uh, ja, of het OM uh, het onderzoek niet groter had moeten aanpakken. Bijvoorbeeld met huiszoekingen. Advocaat Knoops had het ook over imago-schade. De schade die aan de heer Kroon is toegebracht aan zijn familie... is enorm geweest. Los van de privacy-aspecten die uh, helaas functioneel... voor deze zaak naar buiten moesten worden gebracht... Uh, heeft het uh, de heer Kroon en zijn uh, familie enorm aangegrepen. Uh, dus we hopen echt dat voor hem nu een nieuwe periode aanbreekt. Imago Schade, zegt Knoops, maar er is ook nog die veroordeling... voor het bezit van stroomstootwapens, een doorgever daarvan. Kan een Kroon daar nog last van krijgen? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Er stond best veel op het spel. Jury van Gelder moest Defensie als boegbeeld verlaten... na eh, vermeend cocaïnegebruik, dat hij ook heeft toegegeven. Die, dat zat er ook voor Marco Kroon in, dat wordt het allemaal niet. Eh, het wordt dus een geldboete. En ik heb hier al gehoord van advocaat Knoops dat er al anonieme mensen zijn die geld hebben gegeven... om eh, eh, geld te hebben om deze zaak te kunnen voeren... om getuigen, eh, deskundigen te kunnen betalen. Dus ik denk dat er hier en daar wel gullegevers zijn. En wellicht dat vanmiddag het café open is en dat er ook nog wel een feestje wordt gebouwd. Mino Remmers in Arnhem, dankjewel. Autofabrikant Toyota heeft aangekondigd dat pas eind dit jaar... weer het normale aantal auto's wordt geproduceerd. Toyota nam een paar dagen geleden alle Japanse fabrieken... deels weer in gebruik. Een aantal lag stil na de aardbeving en tsunami van 11 maart. Dat kwam vooral doordat toeleveringsbedrijven in het rampgebied... niet genoeg auto-onderdelen konden leveren. Daardoor heeft Toyota de afgelopen weken... 260.000 auto's minder dan normaal kunnen produceren. De fabrikant heeft aan zijn klanten excuses aangeboden... voor de grote vertraging in de levering van een aangeschafte Toyota. In Dirkshoorn, in de kop van Noord-Holland... is gisteravond een trein tegen een LPG-tank gebotst. De tank, die waarschijnlijk uit een auto komt, lag op de rails... De trein raakte door de botsing beschadigd en kon niet verder rijden. De 80 passagiers konden na een uur verder met bussen. De politie denkt dat de botsing een spectaculair gezicht moet zijn geweest. Er is een getuige geweest die heeft de klap gehoord en die heeft vervolgens, ja, spreekt zij zelf over een vuurbal. Maar dat zal ongetwijfeld de gastank zijn geweest. Die is meegesleept langs het spoor en uh, daar nogal wat vonk heeft achtergelaten. De politie is nog op zoek naar getuigen die gezien hebben... wie de gastank heeft achtergelaten op de spoorwegovergang in Dirkshorn. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. In Pakistan zijn 25 mensen omgekomen door een raketaanval... van een Amerikaans onbemand vliegtuigje. De zogeheten drone vuurde een aantal raketten af... op een huis in de grensstreek met Afghanistan. Correspondent Wilma van der Maten. Wilma, is al bekend wie er bij die aanslag zijn omgekomen? Waar Pakistanen vooral heel boos over zijn... is dat op een van die compounds waar die raketten terecht kwam, dat er vijf vrouwen om zijn gekomen en drie kinderen. En Amerika blijft natuurlijk volhouden dat ze door moeten gaan met dit soort raketten... omdat ze vermoeden dat op dit soort plekken mensen van Al-Qaeda en de Taliban zich verstoppen. Maar de, maar de mensen in Pakistan blijven volhouden, vooral de media ook en de experts... die zeggen bij elke drone-aanval, elke keer, zie je toch dat de meerderheid dat sterft. Dat zijn onschuldige burgers. Ja, gisteren was die Pakistanse legerchef. die heeft nog gezegd... Uh, die heeft er geprotesteerd tegen aanvallen met drones... maar dat haalt dus kennelijk helemaal niks uit. Ja, Pakistan praat ook met een beetje een dubbele tong. Uh, niet zo lang geleden lekte uit die Wikileaks-documenten... dat zelfs de president zou hebben gezegd in officiële stukken tegen Amerika... van uh, we zijn er niet tegen, ga jullie gang... maar laat ons dan naar de Pakistanse bevolking zeggen dat wij er niet, er niet mee eens zijn... En nu voor het eerst heeft Pakistan vorige maand, toen er maar liefst 30 mensen omkwamen bij zo'n aanslag, gezegd dat ze het nu niet meer willen. Dus Amerika zal nu ook wel de... de ene keer zeggen jullie nee, de andere keer zeggen jullie ja. Maar het is nu toch echt nee. Dus Pakistan heeft tegen Amerika gezegd, het is afgelopen. Amerika wenst zich daar niet aan te houden, wat je nu ziet. In dat de relatie tussen Amerika en Pakistan nu echt goed verziekt is. Wilma van der Maaten, dankjewel.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 De burgemeester en twee wethouders waren opgestapt na berichten over ambtenaren die zichzelf en enkele bestuurders huizen hadden toebedeeld. Volgens Eenhoorn is hij zich door het drama in winkelcentrum Ridderhof verbonden gaan voelen met de stad en de inwoners. Ik ben op een of andere manier toch de verpersoonlijking geworden van... Uh van uh, wat mensen uh, nu uh, nodig hebben, namelijk het gevoel dat het gemeentebestuur, dat de overheid de, uh, de, de zaak in de hand heeft. Dat we proberen ook uh, op de Ritterhof uh, de zaak weer zo te krijgen dat het normaal wordt. En dat de mensen weer een gevoel krijgen, we wonen in een veilige stad. En ik merk dat mensen er ook op rekenen dat ik dat ga doen. Of hoorn langer blijft is een zaak van de gemeenteraad en van de commissaris van de Koningin. De film Sint van regisseur Dick Maas gaat in de Verenigde Staten draaien. Producent Tom de Mol heeft in New York een deal gesloten... met de Amerikaanse distributeur IFC. Sint draait deze dagen op een filmfestival in New York. en Waarschijnlijk is de film in het najaar in de Amerikaanse bioscopen te zien. Het is nog niet duidelijk in hoeveel theaters. In de film wordt Sinterklaas afgeschilderd als een bloeddorstige maniak. In Nederland trok Sint bijna 400.000 bezoekers. Sport. Oud voetbaltrainer Wiel Curver is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn grootste succes had hij in 1974... toen hij met Feyenoord kampioen werd en de UEFA Cup won. De Limburger legde zich vanaf eind jaren 70 helemaal toe op techniektrainingen. En daartoe is, daartoe is de Wiel Curver Foundation opgericht. Joep de Boekhorst, voorzitter van de foundation, goedemiddag. U heeft gehoord dat Wiel Curver is overleden. Dat is correct. Ja, ik heb net uh, een paar minuten geleden heb ik nog met zijn zoon heb ik contact gehad. Dat is Ben Kulvo. En die heeft mij dat voor 100% bevestigd dat zijn vader vannacht overleden is. Ja. Kwam dat onverwacht, het overlijden? Nee, het kwam niet onverwacht. Wij waren ongeveer een anderhalve week op de hoogte van dat hij in een terminale fase was. Wat is zijn betekenis geweest voor het Nederlandse voetbal? Het, de betekenis voor het Nederlandse voetbal, denk ik, dat er geen enkel persoon niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, zoveel betekend heeft voor het, voor het jeugdvoetbal, in, in, met name voor het jeugdvoetbal. En dat wil zeggen, de meeste mensen denken dat het alleen maar over de technieken van Wil Curve gaat, maar mm -hmm. de spelvormen van hem en de persoonlijke ontwikkeling van de, van de jeugdige spelers, uh, ja, uh, Wil was een fenomeen op dat gebied. Die erkenning heeft hij ook in de hele wereld gekregen, alleen in Nederland, heeft hij die erkenning niet gekregen. In ieder geval niet bij de professionals. Bij de amateurvereniging liggen er iets anders. Daar heeft hij wel min of meer een gedeeltelijke erkenning gekregen. Maar alleen gaan de mensen nog te veel ervan uit... dat hij alleen maar technieken gedoseerd heeft en ontwikkeld heeft. En dat is niet zo. Zijn, zijn oefenprogramma, zoals hij die ontwikkeld heeft... die ja, die, die zijn voor het hele programma en alle fases van het voetbal. die zitten in zijn pakket, zitten die opgesloten. Mm -hmm. Er komt alles wat in het voetbal nodig is om een topspeler te worden. komt in zijn oefenvorm, komt dat naar voren. Ja. En dat wil ik nogmaals uh, benadrukken. Dat is ook een wens van, van zijn zoon. en ook van Wiel zelf. Uh, Vandaar nog eens een keer. Voor de, ja, voor de duizendste keer te benadrukken. Ja. ja, u zegt het komt naar voren in de tegenwoordige tijd. Zijn ja. methodes worden nog steeds veel gebruikt. Dat is correct. Mm -hmm. Ze worden nog uh, vooral door curvecoaching, dat is Alfred Gabbisteria en Charlie Koek. Die uh, zijn al meer dan 25 jaar daarmee bezig, ook over de hele wereld. En die hebben meer dan 250 tot 300 voetbalscholen en daar doseren ze zuiver en alleen de voetbaltechnieken van de mm -hmm. Dat heet de, de, de technieken, de, de passeerbewegingen, de balbeheersing, alles wat daarmee uh, met het voetbal te maken heeft, dat, uh, ja, dat zit er allemaal in. Ja. En ook in de spelvorm, er zitten passing in, er zitten snelheid in, er zitten sprint-snelheden in, de, de, de zuiverheid van het voetbal de het balbeheersing, alles zit erin. Meneer de boekhorst van de Wheel Curver Foundation, dank u wel. Er is verkeersinformatie. Bij de ANW Johnson Hoka. Zoals verwacht is het al behoorlijk druk op de weg. 37 files, goed voor 155 kilometer. Erg op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort door een ongeluk bij Stroe. Er staat een 7 kilometer. Al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Verkeer in de regio Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem-Ede-Barneveld. de A12 zijn veel Duitsers onderweg naar Nederland. Daar staat het er 15 kilometer tussen de grens en Arnhem. De A16 Rotterdam in de richting Antwerpen. Bij knopend Galder 4 kilometer. Daar is een stilgevallen. En die blokkeert daar twee rijstroken. En op de A27 Utrecht naar Breda. Bij Lexmond vijf kilometer na een ongeluk. Daar is de rechterreis ook dicht. En verderop is het nog eens een keer negen kilometer langzaam rijden... tussen Oosterhout-Zuid en Klopend-Sint-Allenbos. En veel strandverkeer in Zeeland, Zonder meer op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Elf kilometer voor de Vlakentunnel. En op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee. Daar staat tussen klopend Hellegatsplein en Denbommel vijf kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Kapitein Marco. Kro Kroon is vrijgesproken van drugsbezit. De productie van Toyota is eind dit jaar weer normaal. En oud-voetbaltrainer Curver is overleden. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Gemeenten van Nederland. Burgers willen zelf snel de juiste informatie kunnen vinden. Wat is daarop uw antwoord?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 Goedemiddag allemaal, geef dorpsbewoners een camera en laat zijn eigen tv-programma maken. De regionale zender Omroep Friesland heeft dat gedaan en er ook gelijk een wedstrijd aan gekoppeld. Want het winnende dorp krijgt 10.000 euro van het Oranje Fonds. Een reportage zometeen. In het mediaforum Mark Viss, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... en Jan Tromp, presentator van Uitgesproken VARA... En het gaat onder meer over de plannen om de zogeheten actualiteitenbalk van half negen, waar uitgesproken dus nu deel van uitmaakt, om daarmee definitief te stoppen. En daarmee komt een eind aan een lange traditie van nieuwsprogramma's om half negen. Netwerk, verzorgd door Avro, Cairo en NCRV. Vanavond in Tros Actua, verder met Lubbers. Mijn naam is Sascha de Boer. Ik ben ik niemand. dit is nieuwslijn. Voor dit moment zijn we uitgesproken. Ja, en wie wordt de nieuwskenner van week 16? De hoogste score tot nu toe is 90. En de kandidaat van vandaag komt uit Soetermeer en heet Gerb Sterk. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Goede tijden, slechte tijden gemist. Even snel terugkijken op internet dan. Miljoenen mensen kijken tegenwoordig op die manier programma's. Bij RTL spinnen ze er flink garen bij. Vorig jaar werd 262 miljoen keer een videostream bij de commerciële zender van RTL bekeken. Dat is een stijging van ruim 40% ten opzichte van 2009. Bij RTL verwachten ze trouwens dat het record dit jaar opnieuw wordt verbroken. Het salaris van Paul Witteman is vandaag in het nieuws. De Telegraaf publiceert morgen een interview met het VARA-gezicht... En geeft vandaag al een voorproefje. Witteman zegt daarin dat hij tot 2015 blijft presenteren en tegenwoordig onder de balken en de norm verdient. Het heeft overigens niet zozeer met principes te maken, zo vertelde Paul Wittemond ons telefonisch. Ik wilde een langlopend contract en de FARA liet daarop weten dat prima te vinden... maar mijn marktwaarde niet over een lange periode te kunnen garanderen, zegt Witteman die eraan toevoegt... dat hij vindt dat uitzonderlijke talenten, zoals bijvoorbeeld Paul de Leeuw en Matthijs van Nieuwkerk... van hem ook gerust meer mogen verdienen dan de premier. Er werd de afgelopen dagen druk gespeculeerd over of Linda de Mol haar broer John zou volgen... en dus ook zou overstappen naar SBS... De RTL presentatrice was gisteren te gast bij Paul de Leeuw en die stelde de vraag natuurlijk ook. Want ik zit, ik zit hartstikke lekker op mijn plek daar bij RTL en het loopt allemaal goed en ik werk met hartstikke leuke mensen. En dan, dan je is weer natuurlijk, het, het is ook mijn broer. Dus als hij me op de een of andere manier nodig heeft, ja. Hij is dan ga je toch weer om? Ja, ja. Dat zou een mooi verjaardagscadeautje zijn. Dat je zegt, ik word de nieuwe ik art van mee. Nederland presentatrice. Ja, ik ga het weer doen of uh, ja, <laughs> ik ga Piet weer berichten doen. Ja, het weerbericht daadwerkelijk presenteren dat zal niet gebeuren, maar als broer John roept, dan zegt Linda dus niet nee tegen SPS. Het groots opgezette Paasspakel de Passion van EO en LKK op Nederland 3 heeft gisteravond 980.000 kijkers getrokken. De omroepen zijn er dolgelukkig mee. In de wandelgangen wordt zelfs al gesproken over een vervolg, dat logischerwijze volgend jaar met Paas moet worden opgevoerd. Omdat het nu eenmaal om dezelfde, hetzelfde verhaal gaat, zou de insteek dan wel anders moeten zijn, zeggen ze bij de LKK. De VPRO wordt 85 jaar en tracteert zichzelf daarom op een bijzonder cadeau. Om de feestvreugde te verhogen heeft de omroep een grote drol van 4,5 bij 4 meter aangeschaft. De kronkelende bolus Stationnement Jeunant, dat is Frans voor hindelijk geparkeerd, is een kunstwerk van VPRO-corrivé Wim T. Schippers. Over een maand is het bijzondere werk te bezichtigen in de tuin van de VPRO Villa. Met de aanschaf is 60.000 euro gemoeid. TV-reclame zit weer in de lift. In het eerste kwartaal van dit jaar werd een bedrag van 178 miljoen euro besteed aan spotjes. Dat is een stijging van ruim 15 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt onder meer door het herstel van de autobranche... en doordat reclamebureaus hun budgetten van krant naar tv verplaatsen. BNN gaat de Nederlandse versie van het Britse Freak Like Me maken. Valerio Zeno gaat het programma presenteren. Hij gaat op bezoek bij mensen met bijzondere gewoontes. In Engeland, waar de BBC het programma maakt, kwam onder andere deze knaap met wonderlijke eetgewoonten voorbij. My name is Harry. I'm 19. I've got a pretty uh, interesting little habit, um, which some may find rather repulsive. I am, um, I eat out of bins. Freak Like Me is vanaf 7 juni te zien op Nederland 3. En Radio.nl heeft ook een BNN nieuwtje. De site schrijft dat de omroep leden gaat werven in achtbanen paradijs Walibi. Bezoekers zouden in september goedkoop naar binnen kunnen bij Walibi, maar bij het toegangskaartje is dan ook een lidmaatschap van BNN inbegrepen. Dat zou een opmerkelijke manier van zieltjes winnen zijn, maar BNN laat ons weten dat het nog lang niet zover is. Men onderzoekt wel of er belangstelling voor zo'n evenement is, maar Walibi is nog zeker niet geboekt, zeggen ze. iets voor Jean Dorp, dat is de titel van een programma op de regionale zender omroep Friesland. In 13 dorpen hebben de bewoners camera's gekregen... en daarmee moeten ze zelf vijf uitzendingen van een half uur maken. De onderwerpen mogen ze zelf bedenken. Het winnende dorp krijgt 10.000 euro van het Oranjefonds. Onze verslaggever Maarten Bleumens ging naar Oldeborn... een dorp met ongeveer 1400 inwoners... en maakte een uitzenddag mee... en merkte dat dat voor de makers erg spannend is. Bijvoorbeeld voor Nienke Akkerman... die tijdens de live-uitzending verantwoordelijk is voor de regie... en dus overal bovenop zit. Nee, maar had dit echt zo steenbloot, dan kan je hem dat uh, beginnen te versieren inderdaad. Jan van der wouden. Ja, want die is eigenlijk een beetje van het decor. Nienke, ja. het is net half één geweest. Je staat hier echt te springen op het <laughs> dorpsplein. Hè? Of je hebt er heel veel zin in, of je bent zenuwachtig. Welke van de twee of allebei? Nee, het is, uh, ik heb er inderdaad uh, heel veel zin in uh, met alle anderen. En uh, ja, wat we al zeiden, we hebben hier twee maanden toegeleefd. En uh, het is nu uh, de adrenaline inderdaad. Die, ja, echt, die staat te gieren. Want ja. ik stuurt alleen nog maar disserteren. He, waar we dan ja, ongeveer zitten. Dat komt zo goed. Nee, ja, ja. Ik hoop gewoon dat we heel erg met de tijd gewoon goed uitkomen. Dat is, uh, voor de rest maak ik maar... Ja, want je hebt net pas voor de 15e keer alles nagerekend. Ja, geloof. ja precies. Toen dit project bekend werd... Stond je meteen te springen vooraan, ik wil meedoen? Nou, ik heb, niet, uh, ik heb eerst wel even afgewacht van, goh, uh, nou, uh, iedereen een kans natuurlijk. Maar, uh, ik had van tevoren... <laughs> maar jij de meeste? Nou, nee hoor, nee, nee. Maar ik uh, vond het wel een uh, heel leuk project. En uh, ja, ik denk, zoiets maak je denk ik maar één keer uh, in je leven mee... dat uh, de Omromp en het Oranje Fonds uh, deze kant... Uh, de, hè, dat uh, zij de, jou deze kans gunnen. Dus uh, ja, we gaan los. Hongkong bij BBB. Wat stiert voor mikken bij boazes. En in de eetzaal van het lokale hotel. Daar wordt gemonteerd op een laptop. Klein beeldschermpje. En daar wordt de reportage in elkaar gezet. Die vanmorgen al is opgenomen. Professionele cameramensen en geluidsmensen. Maar natuurlijk weer bedacht door de inwoners van Aldeborn. Ja, jij moet dit bord meenemen. Dan moet je dus, dus voor mij of zo even likken met je tong. Dat was lekker, weet je. Dan kom je zo. Ja. Zo'n bord wil ik even. Ja, ja jij bent. Meneer de eindredacteur, kom eens terug. Nee, kom eens terug. Ja. Jij bent eindredacteur. Ja. Roland. De kleur van het bord. Waar, waar ging dit over? Nou, zeg maar, we hebben een itemtje vanochtend opgenomen. Uh, bikken bij Bwaansters en uh, Harry is dan, uh, zeg maar, de kok, oh my. Oh my. presentator. We zoomen ze even thuis hebben het weer het eaten brengt. En die komt dan op een gegeven moment ook geïnterviewd met sport aan tafel. En dan is het leuk als hij dan gelijk ook dat bord meeneemt. Van nou ah, dat was lekker en even likken en uh, verder gaan. Ja, dus we schakelen even over na en dan komt Harry in beeld. Er uh, is goed over nagedacht. Ja, daar is goed over nagedacht. Het zijn details, hè? Het zullen lekker uit. Wat was er meer? Hartstikke bedankt. Voor wel beginnen te schilderen. De mannen komen er al aan met de hekken. Mannen, dit is ook uh, Nijvere huisvlijt. Dit is uh, inderdaad Nijvere Huisvleit, ja, dat klopt. Dit, uh, we... Jullie hebben dit in elkaar gezet? Nee, we hebben het niet gemaakt. We hebben een tekenaar uh, van uh, een stripboek in Oldenboren. Uh, Luc Kluizenk heet die. En dit is de triptekenaar van Tomke. Een bekend kinderfiguurtje in Friesland. En die heeft dit getekend. Dus... Oh. Oh. Oké, okay. nou nee, jongens, wij, uh, wij gaan even een korte regiebespreking houden. Wij hebben wel zin, man. M'nheer Meckel, Hekkel in de Gaten. De kracht is dat we 13 dorpen 13 weken lang totaal op elkaar zetten. In het dorp dat het meest creatieve televisie maakt, die wint een prijs van 10.000 euro. En die 10.000 euro die is ons uh, ter beschikking gesteld door het Oranje Fonds. Die dit project als leefbaarheidsproject in de Friese dorpen als, als prima pilot zag. Dat mensen, uh, dat mensen weer samen dingen doen in een dorp. De gemeenschapszin, daar gaat het eigenlijk om. Geert van Tuinen. Producent, initiatiefnemer voor Omroep Friesland. Jij hebt het bedacht. Waarom? Hoe kom je daarbij? Dan dat we uh, vanuit de hoofdredactie uh, wel wat signalen kregen... van we willen eigenlijk nog, nog meer midden in de samenleving staan. Onszelf laten zien als Omroep in de provincie. En, en toen wilden we iets bedenken wat, wat nog nooit bedacht is. Nou, dat is dit. We laten mensen zelf televisie maken. Ja, dus hij komt aanlopen met to uh, tongen bord... omdat hij datzelfde dan... Uh, eet. Okay, zet, hem, zet hem dus klaar. En hoe pakt dat uit? Ja, dat ja. Tot nu toe moet ik eerlijk zeggen, minder sensationeel dan ik had gehoopt. Ik had gehoopt op gekke, gekke, hilarische, uh, tenenkrommende... dat laatste zit er trouwens wel een aantal keren in, helaas. Maar wat meer gekke, hilarische momenten. Dat je zegt, van, nou, ze gaan, uh, om het een goede Friese term te brengen... Uh, uh, out of the box. Er is een dorp, die is bezig met een actie van de brandweer. Dan gaat er live in de uitzending een caravan in de fik. En die wordt binnen drie minuten geblust. Kijk, dat wil ik zien. En, en is, is het voor de dorpen... Uh, ook echt zaak om jezelf in de kijker te spelen? Ja, daar, dat is wat ze erbij denken. We gaan allemaal leuke plekjes laten zien van ons dorp in. We gaan de voetbalvereniging even promoten. Nou, dat wil ik allemaal niet. Nou, en daar ben ik nu hard aan het aan sleuren, want dat kan ook wel wat beter hoor. Kijk, dan nou, nou zie je wat er gebeurt. Ja. En dan krijg je wat een ruime shot. Dan zie je dus wat meer wat erachter zit. Ja. Dan heb ik ze wel goed in beeld hier, hè? Ja. Ik vrees dat we hier weer een beetje gaan neigen naar redelijk traditionele televisie. Ja. Ja? Oké, okay, het 1, tafel totaal. Check. De enige man hier in de zon met Colbertje, dat moet haast wel de presentator van dienst zijn. Klopt dat? Ja, klopt. Henk Dijkstra. Wat, wat merk je van het dorpsgevoel hier? Nou, dat leeft ontzettend sterk. He, wij, wij zijn toch wel een beetje een, een krimpend dorp, Dus uh, ja, dat moet gecompenseerd worden door een andere activiteiten. Uh, Daar is bijvoorbeeld het verenigingsleven één van. Nu heb ik weer mensen bij, bijvoorbeeld Luc, hè, dat dan onze tekenaar, die had ik eigenlijk nooit eerder meegemaakt in een, in een clubje. Uh, Roland, uh, onze uh, voorzitter van de groep, nou, die kende ik eigenlijk ook niet. Maar je treft weer heel andere mensen en dat, uh, ja, dat is alleen maar leuk. Twee minuten! Wat zei je? Succes straks. Zullen we zeker toch wel nodig hebben. Twee minuten. De laatste minuten gaan in. Nou, ik moet eerlijk zeggen, in het begin heb ik wel eens even uh, een slapeloze nacht. Uh, of uh, een deel van de slapeloze nacht dat ik denk van oh, hoe komt dit allemaal? Hè? Want het, uh, 30 seconden. In mijn buik gaat het wel een beetje heen en weer. Maar uh, ik probeer wel zoveel mogelijk rust ook uit te stralen. Want ja, dat uh, is in mijn functie geloof ik wel belangrijk. Het pleintje voor het hotel hier in Alderborn. Zit lekker gevuld met publiek. De mensen zijn komen kijken. Nienke staat in geel hessje voor mij, Sorry. overziet het geheel. En dan staan we op het punt van beginnen. Goedemiddag. Dit Deze zomer ben ik ook in de dorp van de Noorderlanden. Op de Monka. De komende vier dagen. Is het bij elke uitzending van, van dit Dorpenverstijn, dat uh, de, de hoofdredacteur van uh, Omroep Friesland komt kijken? Omroep Friesland is een heel groot bedrijf, maar ik probeer wel bij dit project te zijn. Ik vind het uh, prettig ook om erbij te zijn omdat de sfeer altijd heel goed is. Ze beleven het uh, als een deel van hunzelf, van hun hele manier van uh, verbonden zijn met Omroep Friesland. Barsten bij, uh, bij de einduitzending ook allemaal in huilen uit. En wat we overhouden is inderdaad de verbondenheid met de dorpen uh, waar Friesland zo uh, bekend op is en zo karakter karakteristiek is. Uh, Geseur hebben toch wel uh, zin om een lekker filmpje. Welkom bij BBB, wat stiert voor wikker. We zitten op 15 minuten al. We hebben één minuut overschrijding uh, dit toch? Moet de, nee, meer. Want dit, ja, dit, iets meer. Dit, dus 3 minuut 3 minuut keus de keuze de gaan we eruit Ja, Ja, sowieso eruit. En dit moet echt heel strak, sport aan tafel. Heel strak. Zeg het eens tegen. Ja? Maar ik, ze moeten gewoon op mij letten. Ik zag in een flits zag ik de schoonheid van dit plan. In al zijn uitwerkingsvormen, ook de financieringskant ervan. Want we werken met lokale reclame. Dus het wordt eigenlijk, eigenlijk is het zelfdragend, het hele project. Nu nog 20, uh, Roland? Nou, ik denken nu als die ik na over een winterreeks... Uh, vanuit uh, darpstavereners uh, met uh, gordijnen die opengaan. Ja, dit is het laatste. Dus uh, ik vind het een briljant plan. Uh, ik hoop dat we er heel lang mee doorgaan. Het uh, kan wel historische televisie opleveren. Dat haal je niet meer, zes. Uh. Gewoon een shot 5, van Luc. 4, 3, Alleen het shot. Twee, één. En wegvijden. wegvijden. Wat verdorie. Ja. Ja, eerste reactie. Maar blij dat het er, de eerste drop zit. Ja, één item duurde gewoon wat, uh, wat langer. Dat we nou ja, strakker regisseren. Uh, hoera, er mogen er nog vier of, of ja, oh jee, ja, moeten er nog vier? Ja, Nog vier. Ja, nog vier. We gaan lekker door en uh, helemaal goed. Goed zo. Nou, we gaan een biertje doen. Dat lijkt me een goed idee. Vanuit Olde Born was dat in Friesland. Verslaggever Maarten Bleumers. Zometeen het mediaforum. Dat doen we met de secretaris van de NVJ, Mark Vis en Jan Tromp, de presentator van uitgesproken Vara. Uh, maar nu eerst Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS Journaal.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 Daarvoor krijgt hij een geldboete van 750 euro... en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Kroon vindt dat terecht. Hij zegt dat hij dat niet had moeten doen. De VVD vindt dat de aanpak van minister Schippers... voor een veiliger sportklimaat niet ver genoeg gaat. Schippers schrijft in een nota onder meer... dat het OM bij geweld tegen scheidsrechters... net zulke hoge straffen moet eisen als bij geweld tegen agenten. VVD-Kamerlid De Liefde vindt dat de maatregelen... ook voor de profsport moeten gelden. En oud-voetbaltrainer Wiel Kurver is op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 Het is zonnig, maar de komende uren ontstaan er stapelwolken... die vooral in de zuidelijke helft van het land lokaal uitgroeien tot een bui. In Limburg is zelfs het eerste buitje al ontstaan. Het wordt nog iets warmer dan gisteren en eergisteren... met in het noorden van het land vanmiddag 22 tot 25 graden... en in het zuiden 25 tot 27 graden. De wind waait uit het oosten en is zwak tot matig. Vanavond zakken de stapelwolken in en vannacht is er maar weinig bewolking. Het koelt af naar een graad of 10 aan het einde van de nacht.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 En dit is de ANBW-verkeersinformatie met 38 files. Bij elkaar we opgeteld 170 kilometer. Druk op de A1-Apeldoorn richting Amersfoort. Door een ongeluk bij Stroef 7 kilometer. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Verkeer in de regio Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem. Over de A50, A12 en de A30. Richting Maastricht op de A2. Lange file vanaf Eindhoven. 10 kilometer tussen Elslo en Maastricht. En er zijn veel Duitsers onderweg op de A12. Daar staat tussen de Duitse grens en Arnhem-Noord 15 kilometer. De A16 Rotterdam naar Antwerpen, bij knooppunt Galder, 6 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar twee rijstroken. Dat de A27 vanuit Utrecht naar Breda nog een lange vierde van 9 kilometer... tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Sint-Anderbos. En er is druk richting de Zeeuwse kust, onder andere op de A58 richting Vlissingen. Daar staat tussen Riland en de Vlakentunnel 11 kilometer. En op de N59 richting Zierikzee, daar staat tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Mark Vis, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. En Jan Tromp, presentator van Uitgesproken VARA. Welkom allebei. Even een berichtje uit VARA-huizen, Jan. Uh, Paul Witteman, ook een goede vriend van jou trouwens, ja. heeft aangegeven dat hij nu onder de balken in de norm gaat verdienen. Ja. En? Wat vind je daarvan? Oh ja. <lacht> um... <lacht> nou ja, kijk... Of heeft u uh... hem dat ingefluisterd? Nou, nee, nee, zover gaat het ook weer niet. Uh, maar Paul heeft gekozen voor het oude... ik geloof dat het het Lubriaanse principe is van uh, werk boven inkomen. Paul wordt uh, dit jaar 65, dat zou je niet zeggen, maar hij wordt het echt... En uh, hij wil nog uh, graag doorwerken. Dus hij heeft uh, met de varen een soort deal gemaakt. Zo moet je het zien. Tot 2015 blijft hij uh, daar Ja, hij niets. heeft tegen de varen gezegd... luister, uh, wat ik prima vind is om uh, uh, mijn inkomensaanspraken te matigen. En in uh, ruil daarvan, daarvoor wil ik heel graag dat jullie het goed vinden. Dat ik nog een aantal jaren bij jullie blijf. Ja. Ja. Maar dus het leek een genereus gebaar, maar er zit enorm. gewoon een politiek achter. Ja, nee, natuurlijk. En uh, het is ook wel heel erg aanhartig om dat aan het eind van je carrière te zeggen, terwijl de AOW en het pensioen zeg maar ook uh, klaar ligt. En ik gun bal, gun ik het beste hoor. Maar er wordt ook een beetje gedaan alsof de balken en de norm, alsof je dan op bijstandsniveau zit. Um, 88.000, Ja, Volgens mij is het de enige omroepmedewerker uh, bij de publieke omroep... die een, uh, een werkgarantie voor twee jaar heeft gekregen. Want uh, de rest moet voor zijn baan vrezen op dit ogenblik. En, uh, uh, en nogmaals, ik gun het Paul en dat hij dat uh, persoonlijk nou, ik vind heeft... Maar ik dat je er buitengewoon zuur over doet. Dus, naja, dat, ja, kijk, ik vind dus het waarom altijd... zeg je dat je het hem gunt? Ik, nou, ik, omdat ik het uh, iemand persoonlijk gun. Alleen ik vind wel in de context van dat... dat uh, uh, de redactie bijvoorbeeld, uh, die, die dat programma ook uh, voor een maart en die ook voor zorgt dat, het, uh, dat hij kan, kan glinsteren, zullen we maar zeggen... Uh, die moet voor zijn baan vrezen. En hij krijgt een werkgarantie van twee Ik kan het jaar. ook uh, omdraaien en zo kun je het ook bezien. Uh, hij is, naar mijn beste weten, de enige uh, presentator met naam en faam... die inderdaad uit zichzelf zegt, het is prima dat ik uh, op of onder die balken... Ja, anders zouden ze een vind... voorbeeld moeten volgen, zeg nee, nou, Ik vind dat ook ja. al, een heel, heel aparte altijd. Want er wordt altijd mee geschermd van... ja, die mensen moeten zoveel verdienen, want uh, nee, okay, ze zitten daar, in een markt. Maar wat is dan de markt van Paul nee, daar, daar kun je uh, over strijden, maar ik stelde alleen even het feit Ja, nee, daar, daarom zeg ik ook van... Het is, maar en wat aan mij, de mij niet bevalt ik wel... in je wijze van redeneren... is dat je blijft zeggen dat je het hem gunt. En tenslotte En intussen ben je bezig met... Nee, ik, ik misgun het hem niet. Ik vind alleen de werkwijze... en dat straalt dus niet uit op hè, wat ik zeg op Paul Witteman... maar wel op de, uh, degene die die deal met hem gemaakt heeft. Want nogmaals, ja, ik vind dat iedereen... Hij heeft individueel heeft die deal voorgesteld. Hoor. Ja, maar iedereen moet individueel natuurlijk het maximale eruit halen. En ik gun iedereen uh, bovenbalken in de norm. Uh, maar het gaat er wel om dat degene die die deal maakt... aan de ene kant dus iemand een werkgarantie van twee jaar geeft... terwijl anderen mm. gewoon... Uh, een pas op de plaats rond maken en een baan moeten vrezen. Jan, je steekt je vinger op. Ga je nu ook zeggen dat je onder de balken Nee, maar nee, ik wilde... Uh, ja, nee, <laughs> daar, daar zit ik ruim onder, <laughs> hoor, maak je geen zorgen. Uh, maar ik vind dit uh, vakbondsachtige zuurigheid, dat Tuurlijk. is één. En, uh, en twee, het principe van uh, werk boven inkomen... dat is natuurlijk wel heel erg goed in een tijd... waarin nog steeds heel veel mensen er naar verlangen op hun 58ste, ja, liever nog op hun 46ste... met pensioen uh, te mogen, met steun van de vakbond... zegt Paul, ik blijf gewoon werken omdat ik nog een helder verstand heb... en mijn benen nog vooruit werken. Ja. Nee, denk je ja. ook maar, dat maar, hij trouwens... laat ja, nee. die zurigheid nog even, even een klein ja. zuur, zuurig opmerking erbij. Want die zit dan toch ja. zo lekker zuur nu. Ja. Uh, wij, wij, wij stellen ook als vakbond... Hè, maar vooral als beroepsvereniging... stellen wij zeker voor, namens de journalisten al jaren voor... dat die grens die in de CAO staat... dat je met 65 ste ontslagen wordt... dat die losgelaten wordt. Daar willen werkgevers willen daar nooit okay. willen daar over praten. Dat is waar. En ik vind juist in de journalistiek, in een creatief beroep... Ja, een vergeet. grens van 65 is absurd? Dus in ja. die zin... Oké, okay, daar heb je gelijk in. Jan, nog even één ding. Blijft hij ook tot 2015 Paul Witteman doen? Nee, ik? dat althans... Ja, daar gaat hij zelf ja. over. En trouwens... Uh, Jeroen gaan erover en de Vara... Uh, gaan erover. Maar het zal me buitengewoon... Uh, verbazen. Uh, Komend seizoen uh, gaan ze nog door met zo'n programma. Heeft uit zichzelf een zekere omlooptijd uh, en dan wordt het weer tijd voor iets nieuws. Ja, iets nieuws. Daarover gesproken is een mooi bruggetje naar het volgende verhaal. Ja, uh, krijgste je gratis aan. Gerard uh, Timmer die heeft uh, namens de publieke omroep uh, de televisieprogrammering uh, bekendgemaakt ja. voor, uh, voor het komende seizoen. Nou, we wisten al dat uitgesproken zou uh, verdwijnen. Uh, dus ja. jouw programma verdwijnt. Uh, ja. Eigenlijk de hele actualiteitenbalk verdwijnt om half negen. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Ja, dat hij uh, verdwijnt en wordt opgeschoven... komt voort uit de, uh, de zucht van uh, Nederland 2... om de betrekkelijk matige uh, kijkcijfers op te krikken. En dat gaat vanaf uur uh, In 9 vergelijking weten. met Nederland 1... Uh, heeft Nederland 2 niet de beste uh, kijkcijfers. Maar ik vind het zo ongelooflijk uh, krampachtig. En, uh, en geforceerd. Dan gaan ze om half negen daar quizjes... Uh, neerzetten. En er zal ongetwijfeld beter naar gekeken worden. En dan, dan denk ik dat ze hopen dat in de slipstream daarvan die uh, programma's ja. die daarna komen, daarvan, uh, het is publieke omroep. Timmer noemt het een logischer plek inderdaad, vanaf ja, negen uh, uur. Nou ja, volgens mij is het helemaal ja, niet logisch. Want om, ja. want om tien uur volgt alweer Niels uur, dus die, die, die, die uh, gelijkgestemde uh, programma's gaan elkaar naar mijn smaak ernstig in de weg zitten. Maar wat ik vooral wil zeggen is dat het me zo stoort. Dat je van de publieke omroep bent... En dat je eigenlijk nog commerciëler redeneert dan de commerciële. Dat je, het net uh, van de verdieping was het toch, uh, Nederland? Ja, 2? en dat je, de publiek, uh. dat je de kijkcijfers tot, tot mm. koning uh, verklaart. Ja, ze hebben het al eerder geprobeerd. Hè. Ze hebben het, toen netwerk er nog was uh, en, en toen van Nederland 1 en Nederland 2 ging... hebben ze het op half 8 gezet. Toen stortte al die kijkcijfers in. Toen is er een groot protest geweest. En gelukkig hebben ze dat toen weer teruggezet op, op, op uh, half 9. Dus wel in de slipstream van, van het journaal met een uitdaging een keilertje er dan bij, zodat mensen ook meekwamen. Ja. En dat verdubbelde bewijs spreken meteen de kijkcijfers weer. Ik denk ook dat je hier kind met badwater weggooit. Mensen hebben, en het is ook heel natuurlijk, je geeft het nieuws. Dus je geeft een journaal, het nieuws, het belangrijkste nieuws. En dan en de, de duiding en ja. de achtergronden. En dan moet je dus weer een, een quizje eerst door... Uh, voordat je dan die, uh, die achtergronden gaat krijgen. Ik vind... Het begon eigenlijk een beetje met de EO... die al terugtrekkende nou. bewegingen maakte. Je hebt, je hebt ze zelfs op een gegeven moment fariseers genoemd, hè? Die nog wel nou, ja, hun ja, oordeel we had, zouden dat dat krijgen. Ik, uh, dat waren het natuurlijk. Dat blijf je ook, ook af te staan. Nou, ja, ja, daar blijf je zelf begrijpen in te het is, het staan. Is, het, is, uh, het is heel geruststellend dat in hun, uh, in hun ogen er een God bestaat. Want de echte afrekening die volgt nog. Maar je bent, want dat uitgesproken, bedoel, dat, dat heeft een, een slechte start gehad. Dat is, dat is eigenlijk nooit goed geworden. Ook in de, in de ja, publieke opinie. Ja, nee, in de publieke opinie niet. We, hebben, we hadden zelf een stroeve start. Dat werd mede in de hand gewerkt door dat op voorhand al. Dat blijf ik toch uh, zeggen en ik kan het laten zien. Op voorhand al in de couranten, inclusief mijn eigen uh, volkskrant... dat programma als uh, hopeloos ouderwets, als retro-socialisme... in ons geval, oh. uh, aan de kant uh, werd gezet. En wat dan opvalt, is dat alweer de publieke omroep... zichzelf niet de tijd geeft en, uh, en uh, ja, in nervositeit... Uh, vervalt en niet zegt, nou, oké, okay, over een half jaar, over drie kwart jaar... Uh, dan gaan we eens uh, kijken. Nee, maar Tijd, Jan, de, drie, Tijd drie, totaal een... drie totaal verschillende programma's onder eenzelfde paraplu dat, uh, dat heb ik al eerder gezegd. Kijk, je toch, pleit als kijker was er toch geen touw aan vast te knopen? Je pleit voor diversiteit en dat stop je dan in een format van uniformiteit... Ja, dan vraag je uh, inderdaad om, uh, om uh, problemen, maar het grootste probleem is dat rust en geduld binnen de publieke omroep althans bij televisie. Die je daar ook zou mogen verwachten. Bij de commerciële ja. wordt iets na drie weken al uh, afgeschaft. En bij de publieke zich weer terugontbreken. Dat gebeurt bij de publieke. Het draait een seizoen en uiteindelijk is het een omroep geweest die de stekker eruit getrokken heeft. Dus uh, het, het Salomons oordeel van de netcoördinator is nog niet eens geweest. Uh, maar het was natuurlijk ook een, een, een hele rare constructie. We, we, en ga dat maar eens aan, aan kijkers uitleggen. Voor iedereen die ingevoerd is in de omroeppolitiek. Ja, die snapt het. Maar een, een, een kijker die heeft daar geen boodschap aan. Die ja, wil wat, wat betekent dat voor jou? Uh, uitgesproken stopt. Er komt een ja. mediaprogramma voor terug van de varen, Maar ja. daar is al, wordt al van gezegd dat klerik Polak dat gaat doen. Ja. Stop jij op tv? Ja, dat denk ik wel. Maar eerlijk gezegd heb ik al voor dat dat hele gedoe rondom de EO... Uh, aan de orde was, heb ik tegen de Vare-directie uh, gezegd... uiteindelijk... Uh, ik mis het schrijven... en uiteindelijk ben ik toch meer een uh, schrijvende journalist... dan een uh, televisiejournalist. Uh, ik zit daar nu uh, betrekkelijk prettig op mijn uh, plek... De redactie is goed op elkaar uh, ingespeeld. Ik vind dat we een heel fatsoenlijk uh, journalistiek programma maken. Met alle beperkingen die je aangeeft, Mark. Uh, maar kijk, het is wat is het? Het is een, uh, een tekstje, het is een filmpje. En het is een, een kort interview. gesprek. Ja. En daarna, is een tekstje. En tenslotte, we hopen dat u aanstaande maandag ook weer kijkt. Je gaat terug naar de straat. En, en ik kan het, het lukt mij toch niet om het daar bovenuit te tillen. En misschien kan ik dat ook niet. Dus ik denk dat ik beter op mijn plek ben in schrijvende je, je gaat terug naar de Volkskrant. Maken. Ja, ik ben door de uh, Volkskrant ben ik uitbesteed ja. uh, voor een jaar aan de VARA. Dus daar uh, nou kom ik terug. Iets anders nog even, uit Omroepland ook. Want uh, Pownews die is daar al een paar weken mee bezig. Uh, die, die hebben uh, ontdekt dat uh, je als uh, publieke omroepprogramma uh, subsidie kan krijgen... als je uh, allochtonen in beeld brengt. Dat gaat weer niet goed vandaag, hè? De drie autochtone ja, mannen. mannen. <lacht> ja, ze noemden dat eerder, geloof ik, uh, iets met een neger of zo. Maar nu heet het de Eskimo omdat het schuift. Uh, gisteravond hadden ze daar ook weer een itempje over. Er waren allerlei omroepdirecteuren bij elkaar. Jan Slachter van uh, Omroep Max bijvoorbeeld was daar... die bevestigt inderdaad dat hij wel eens gebruik maakt van die subsidieregeling. We krijgen er geld voor, op jaarbasis iets van, ik geloof, 30.000, 40 40.000 euro. Het is toch te gek voor woorden dat je daar geld voor ja, vrijmaakt? Dan ga je geld vrijmaken om een redactie uit te leggen hoe je allochtonen vindt. Ik denk, loop eens Amsterdam in. Ja, doe mij ook. Doe mij ook. En maar dan dat hoeft, dat kost geen geld, hoor. Nee. Ja, een tramkaartje. Mark Vist, wat vind je ervan? Ja, nee... Ja. Ja, het, het is wel weer een voorbeeld van hoe wij het in Nederland allemaal geregeld hebben. Want we, we hebben dus een politiek, een, of de maatschappij, laten we het even breder trekken... die vindt dus dat de publieke omroep voor iedereen, hè, van iedereen voor iedereen moet zijn. Nou, dan gaan we dus bedenken, hoe gaan we dat nou opleggen? Nou, dan moeten we quota moeten we hebben, we moeten regeltjes... Er zitten hier heel veel mensen in Hilversum... waarvan ik denk, neem een programmamakers voor aan. Die zitten dan ook nog te turven. Want ja, dat moet wel verantwoord worden. Want Den Haag wil dat ook. Peilen moet Timmer dat, hè? Ja, nou, ik, wil ik, het, niet het is te absurd voor woorden. Maar we vragen er blijkbaar als maatschappij om... dat, dat, dat dit soort statistieken nou ja. bijgehouden wordt. Ja, ik, afschaffen wat mij betreft, maar... Wat vind, Jan, wat vind jij eigenlijk? Nou ja, ik vind dat uh, Timmer is een bewezen uh, superbureaucraat is. Dus dat, dat pijlen, dat, dat turven, ja, dat, dat zal in zijn geval uh, karakterdwang zijn. Maar de gedachte uh, daarachter, namelijk dat je op de Nederlandse publieke uh, televisie moet laten zien dat, dat we. Waarachtig, een multicultureel land zijn. En dat dat onvoldoende mm -hmm. tot uitdrukking komt, ja, dat, dat lijkt me ja, maar een Maar, maar moet, een, kersie, moet, je, maar moet je, je daar een premie geldt. op zetten? Nee, dat maar dat is nee, dat, dat stil. Is, dat, is dat, dat is de super nee, maar Dat wordt vanuit Den Haag opgelegd. Nou, je, je, vindt, dat er wordt namelijk je zegt, zou je er ook cultuur, je zover zover procent je procent tegen, tegen kunnen, uh, kunnen verzetten. Ik vind de gedachte. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor, voor vrouwen. Ja. Op, uh, in de, op de Nederlandse televisie, zowel. Uh uh, aan de kant van presentatoren als aan de kant van gasten... ja blijkt nog altijd niet dat dit land voor de helft uit, uh, ja. uit vrouwen bestaat. Maar en dat je daar iets aan probeert te doen... op een normale, verstandige manier... Dat dat ligt, dat ligt nogal voor... Met... Kan het de journalistieke integriteit tassen. Dat je nee, denkt, van, we hebben eigenlijk twee keuzes, maar we nemen die allochtoon... omdat we daar nog een soort van premie voor krijgen. Nou, ja, kijk, dan nee. denk ik dat je uh, op programmamakersniveau komt. Kijk, op zo'n redactie zal het echt niet uitmaken... behalve dan bij nieuws misschien omdat ze er juist een in zien. Ja. Maar um, dit is echt iets van de directietafels... waar dus inderdaad die statistiekjes maandagochtend doorgenomen worden... van oh, oh, oh, hoe staan we ervoor en hebben we wel voldoende aan cultuur? Maar het Vandaan feit blijft wat Jan zegt, dat je, als je gewoon die tv aanzet... Een hele Avond, ja. Dat je inderdaad weinig uh, diversiteit hebt. Ja, maar dan moet je ziet. die discussie aangaan. Maar door dat in quota uh, uh, neer te zetten. En wat kan Den Haag dan doen met quota? Het enige om dat af te dwingen is door daar geld aan te koppelen. Maar, dus, maar dus schrijf ja, niet dan... zoveel aandacht aan die, aan die quota. Want iedereen is het er uh, bij oogopslag over eens dat dat uh, absurd is. Nee, maar dat, is maar zie, gek, dat is dus niet zo. Maar zie dan de, de, het probleem. Uh, dat er achter ligt en laten we daar in vredesnaam over Ja, maar hebben. er zijn dus nu echt tientallen mensen, zowel in Den Haag, want die moeten dat allemaal registreren, als in Hilversum, Bees. Oh. Er gaat echt bakken met geld in zitten om dit soort quota wel te registreren en om geld, die verbindingen. Hoeveel geld is bakken met geld? Ja, ja, daar gaat ja, al zo weer een paar. En de zal zo weer mensen, een paar ton in mensen? En hoeveel mensen zijn tientallen mensen? Ik bedoel, je weet het niet, maar je, je maakt je het. Nee, je je het weet wel, want er, er zijn een geld, namelijk. Om er een ik, oh, weet, niet, ik weet niet waar ze bij ons stappen. zitten, in ieder geval, de nee, nou ja, ik ik heb Ze, niet ze gezien. zitten bij NPO, ze zitten bij het Commissariaat voor de Media, ze zitten bij het ministerie, ze zitten ook bij het afzonderlijke omroepen. Ja. Uh, want alles moet namelijk geregistreerd ja. en gerapporteerd Con worden. De conclusie moet zijn eigenlijk van dat, wat daarachter dat, dat hele plan zit. Dat is op zich goed, zeg jij ook, maar dat, ja, dat je daar inderdaad een premie op zet, dat is toch echt. Uh, ga belangrijk. die discussie dus ook aan. En zorg er dus inderdaad voor dat je uh, mensen erop aanspreekt, oh, hè, dus omroepen er ook op aanspreekt: van jongens, uh, uh, we moeten wel een representatief beeld van die samenleving geven. Ja. Dat moet ook een wil zijn, overigens, van de omroepen zelf, toch? Ja, zeker. Dank voor jullie bijdrage aan het ja. mediaforum. Jan Tromp en uh, Mark Vis waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Dan gaan we gelijk door naar de andere kant van de tafel. Daar zit uh, Ger Sterk, die woont in Zoetermeer, is 73 jaar... en is de laatste kandidaat in deze week voor de Nationale Nieuwsquiz. Welkom, meneer Sterk. Dank u. U uh, werkt in de wereldwinkel daar, in Zoetermeer. Ja, vrijwilliger? Dat dat ja, een beetje klandici ook. Ja, dat gaat goed. Hebben mensen het goed uh, op met, uh, laten we zeggen, de, de arme boeren in, uh, in de derde wereld? Ja, zeker te weten. Dat we, we hebben niet te klagen over klanties. We willen altijd meer hebben, natuurlijk, want dat is ons doel. Maar uh, het gaat goed bij ons. Wat is het mooiste item dat u daar verkoopt? Nou, ik ben uh, uh, degene die ook voet inkoopt. En ik doe ook voet. Maar we kopen heel veel Boeddha's. Dat is een uh, artikel wat uh, altijd gaat. Ja, ja. ja, dat vinden mensen leuk om uh, telkens ja. neer te zetten, natuurlijk. Nou, er ligt een behoorlijke opdracht voor u klaar. Want 90 punten. dat is de hoogste score tot nu toe. Dat is, uh -uh. Dat is flink, daar moet u overheen. Ja. Um, wij gaan dat gewoon proberen. Eerst deel 1 van de quiz, dat is het bepalen van de factor. De Nationale Nieuwsquiz. The Ons veranderde belgedrag heeft directe gevolgen voor het communicatiebedrijf KPN. Het aantal verstuurde sms'jes en belminuten daalt zo hard... dat het bedrijf 200 miljoen euro aan winst ziet verdampen. Don't don't Als je ziet dat er een aantal dingen anders gaan dan dat je gedacht had... dan moet je daarop acteren en dat heb ik gedaan. Um, we gaan eens kijken wat dat uh, is. Um, KPN heeft een enorme reorganisatie aangekondigd. Vier tot 5000 banen zullen in de komende jaren verdwijnen. Vraag 1. De net aangetreden topman, u hoort hem al even, heeft dit allemaal bekendgemaakt. Wat is zijn naam? Elko Blok. Dat is goed. Het is heel vervelend dat je in de eerste dag van je derde week zit... en deze aankondiging moet doen, maar dat hoort bij deze positie, zegt Blok. De nieuwe topman dus. Vraag 2: vooral de opbrengst uit mobiel bellen vallen tegen. Mensen communiceren steeds meer, maar betalen daar steeds minder voor. Zo bestaat er voor de smartphones WhatsApp een gratis sms-vervanger. Um, hoe heet de andere vervanger, die vooral op de BlackBerry wordt gebruikt? Ja, de iPhone. Nee, dat is niet goed. Het heet de uh, Ping. Oh. Pingen. Via KPN wordt 10% minder sms'jes verstuurd dan een jaar geleden. Het bedrijf denkt na over nieuwe abonnementsvormen... waarbij klanten meer betalen voor internetgebruik op hun mobiel. Vraag 3. KPN probeert al wel jaren met zijn tijd mee te gaan... door zich ook te richten op internet en digitale televisie. Hiervoor maken ze dan ook op volop reclame. En u kent deze reclame vast nog wel. Even luisteren. Deere, de tijd van mogel is voorbij. Goeiemogel. Nee. Goedemorgen. Hm? En als modern bedrijf gaan wij nu ook mobiel werken. Oh, Kloffie, voor uh, Transploft. Als die blaft. Ja, als die blaft. Ja, dat is een reclame waarmee KPN in 2007 nog de gouden lookie won. Wat voor product werd in deze reclame aangeprijsd? En uh, het gaat dus om de term. Een, een bundel. Nee, is niet goed. Het is de dongel. Oh, de dongel. Ja, dat is een usb stickje ja. uh, voor internet. Ja. Uh, de dongel dus. Voor snel en draadloos internet. Vraag 4, een geluidsfragment. Opnieuw, wie is hier aan het woord? Het is bekend dat uh, heel veel mensen het verhaal niet eens kennen. Dus heel veel jonge mensen die het verhaal niet kennen. Dus ik denk op deze manier, met deze Nederlandse uh, muziek, die ja. wij eigenlijk allemaal kennen. En uh, het verhaal uh, komt heel goed over daarbij, denk ik. Uh, Erik Dijkstra? De... Nee, dat is niet goed. Hij zat wel in hetzelfde stuk, inderdaad. Ja. Ja, het was Siep van de Ploeg. Ja. speelde Jezus in een ja. moderne live musical versie... Uh, de Passion over het leidensverhaal van Jezus. Zangeres Dol was Maria, Frank Lammers nam de rol van Judas op zich... en inderdaad Erik Dijkstra was de verteller. Vraag 5. U hoorde al in het uh, Mediajournaal... dat uh, 979.000 mensen op, die, uh, op tv naar die musical hebben gekeken. Ook trok het muzikale paasspektakel tussen de 15.000 en 20.000 belangstellenden daar ter plekke. Op de markt, in welke stad vond de Passion plaats? Gouda. Ja, Gouda. En dat is goed. Live-uitzending van EO en RKK op Nederland 3 staat op de vijfde plaats in de ranglijst van de meest bekeken programma's van gisteravond. Dan de laatste vraag. Maximaal vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat natuurlijk. En bij onderwerp gaat het dus om één term die we graag willen horen. Um, hier komen de aanwijzingen: 4. Oranje en rood zijn mijn dood. 3. Ik moedig de zon aan en bevorder de vruchtbaarheid van de velden. 2. Vooral in het oosten van het land ben ik een jaarlijks terugkerende traditie. Paasvuren, ja, dat was hem. Um, de eerste had te maken, de eerste aanwijzing eerder deze week heeft de brandweer dus vanwege de droogte code oranje afgekondigd in grote delen van het oosten Utrecht en ook het Gooi en het noorden van Utrecht. In het noorden van Brabant is nu zelfs code rood afgekondigd. Dus vandaar oranje en rood zijn mijn dood. Um, waar de rook en de vuurgloed de landerij in bestreekt, moest het goed gaan. Zo werd het althans verteld. Vandaar dus die paasvuren. En tientallen zijn er dus intussen verboden vanwege de droogte. Paasvuren was het woord dat we zochten. Um, u komt op factor 4. Dat betekent 18 vragen goed zometeen om in de buurt van die 70 te komen. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie gehaald. Het gaat tegenwoordig, Jurgen, om big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. De oorlogsheld Marco Kroon is vrijgesproken van drugsbezit, maar wat hem betreft zal deze, week, deze zaak altijd aan hem blijven kleven... Want na de zware beschuldigingen van het OM zullen mensen altijd denken... waar rook is, is vuur. Vreest Kroon zelf. En dus onze stelling het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren. Maar gebruik dan de hashtag standpunt. We zijn we terug bij meneer Sterk uit Soetermeer. Ik zei er straks 90, maar het was 70 natuurlijk wat de hoogste score was deze week. Dus dat valt al wel 20 mee. Desondanks moet u 18 vragen goed hebben om daar in de buurt te komen. Dat is een opgave. We gaan het gewoon proberen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Ik stel ze zo goed en duidelijk mogelijk. En als u een antwoord niet weet om eerlijk pas te roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Hoe heet de minister die wil dat agressie op het sportveld harder wordt aangepakt? Smit... Nee, schippers. De schippers. komende jaren zouden duizenden agenten vervangen moeten worden door wat voor ambtenaren? Toezichthouders. Dat is goed. Hoe heet de wielrenner die zijn roze trui dit jaar niet zal verdedigen bij de Giro d'Italia? Basso. Dat is goed. Door het bestuursakkoord met de waterschappen is het benodigde geld voor het opknappen van wat gevonden? Dijken. Dat is goed. Premier Rutte moet naar de Kamer komen omdat hij een gedeputeerde uit welke provincie heeft Zeeland. Dat is goed. De bouw van een nieuwe kerncentrale in welk land heeft al jaren vertraging opgelopen? Finland. Dat is goed. Welke onrustzaaier zal dit jaar op 4 mei in de cel zitten? De, de schreeuwen van de Dam. Dat is goed. In België is opnieuw een record bereikt. Hoe lang zit het land zonder regering? Eén jaar. Dat is goed. Minister Vragen blijft bij het plan voor een tweede kerncentrale in welke Zeeuwse plaats? Borselen. Is goed. De stalker van welke Nederlandse actrice is ontoerekeningsvatbaar gereden? van Houten. Dat is goed. De minister van Buitenlandse Zaken van Kuwait is bang voor een aanval van welk land? Nu weet ik, pas... Iran. Tegen de doelman van welke voetbalclub heeft het OM één jaar cel geëist? Uh, ADO. Dat is goed. Het OM heeft besloten dat geurproeven voor, voor, uh, door wat voor dieren... Honden. ...niet langer worden gebruikt als bewijs in een strafzaak. Dat is goed. Welke Amerikaanse senator is vandaag in Libië om te overleggen met de opstandelingen? McCain. Dat is goed. Welke provincie had vorig jaar de grootste economische groei? Brabant. Dat is Noord-Holland. Oh. Hoe heet de Syrische president die de noodtoestand heeft opgegeven? Dat is goed. In welk Midden-Oostenland gaat het regime artsen verdwijnen? Bahrein. Laat het, ja, dat is goed. Welke Nederlandse film? Daaruit sinds gisteren in 186 Duitse bioscopen. Pas. Dat is een New Kids Turbo, die film. Um, ik vind dat u het echt heel goed hebt gedaan in die tweede ronde. Maar ik moet nu van de jury horen hoeveel het er zijn. Het moesten er 18 zijn, en het zijn er 14. Maar ik vind dat ik het echt goed heb gedaan. Ja. Ik zie u ook tevreden glunderen. Maar ja, dit, dit is niet genoeg voor de eindoverwinning, nee. helaas. Van de uh, elektronica weet ik weinig af van, van de eerste ronde van, die, van die Dongel en van alle Ja, ja, mee. precies. Ja, dat, dat heeft u een beetje genekt inderdaad ja. met die, uh, dat is allemaal, uh, die toestanden rond KPN. Ik ben nog een man van de schrijfmachine. <laughs> ja. Ja. ja, nou ik zal u maar niet zeggen, maar ik ben het wel een beetje met u eens eerlijk gezegd. Um, toch hebt u het heel goed gespeeld. U kunt met opgeven hoofd hier uh, het pand verlaten, zeg ik altijd maar. Uh, u kreeg wel twee kaarten voor ons mee voor beeld en geluid. Het mooie gebouw hier aan het begin van het park. Ik weet niet, gaat u gelijk kijken daar, of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Het ja, in ieder geval ja. leuk uitje. Ja. Ze hebben ook een mooi trap. Het even in het zonnetje zitten. Uh, we doen de lunchradio erbij en natuurlijk een mok van dit programma. Ja. Goed avond terug naar Zoetermeer. Ja, dankjewel. Gaan we snel naar de weekwinnaar ja. van deze week en dat is Wilfred het Hart. Goedemiddag Wilfred. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zeggen altijd: voor een student is het altijd mooi om 300 euro in de knip mee te krijgen, natuurlijk. Ja, zeker. Ook voor een student theologie, hè? Ja, we gaan er erop achter alle <laughs> studenten toch? Ja. Wat ga je ermee doen? denk ik. Ja, en misschien een nieuwe mobiele telefoon kopen. Dat <laughs> nou, dan moet je hem nog even naar nakijken, want hij stoort een beetje, maar goed. Misschien, okay. misschien loop je ook in de wind. Uh, veel, ja. veel plezier ermee en gefeliciteerd nog eens. En uh, uh, nou, jij kan het aan iedereen vertellen het komend jaar. Jij was de weekwinnaar van week 16 bij de nieuwsquiz van uh, de NCRV. Ja. Prettig weekend, prettig Pasen. Hoi. Vanzelf, dag hoor. Wilfred het Hart, hij was dus de winnaar van deze week. En wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaan we het hebben over Vlachtwerden in Oost-Groningen. Want daar doen ze het altijd heel erg goed als het gaat om uh, de werklozen. Ze hebben daar helemaal geen werklozen. Hoe kan dat nou toch? Dat is de vraag voor vandaag. Daarop het antwoord, nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen.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 U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... the Life. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goedemorgen. Lekker weg in eigen land.